4 uur. Jeroen van Kam met het Fenerweerjournaal. Dat is het bedrijf dat een antiluizenmiddel met fipronil gebruikte in kipperstallen. De huizen van de twee verdachten zijn ook doorzocht. Politie in Nederland en België hebben samen meerdere invallen gedaan bij bedrijven... die mogelijk wat te maken hebben met de fipronilaffaire. Behalve administraties zijn ook auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen. In België zijn elf desinfecteerbedrijven doorzocht die het giftige bestrijdingsmiddel gebruikten. De twee Nederlanders die in Suriname worden verdacht van terroristische activiteiten en het voorbereiden van een aanslag ontkennen de beschuldigingen. Dat zeggen de advocaten van de broers. Ze zeggen dat hun cliënten geen plannen hebben gehad om een aanslag te plegen. Ook zouden ze nooit extremistische websites hebben bezocht. De advocaten zeggen dat het nog steeds niet duidelijk is wat de aanleiding is geweest om de twee mannen en juli te arresteren. Afgelopen dinsdag mochten ze voor de eerste keer contact hebben met de verdachten. Voor de tweede keer in 24 uur zijn voor de kust van Jemen migranten door smokkelaars in zee gegooid. 180 mensen uit Somalië en Ethiopië werden het water ingeduwd. Volgens de VN zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen en worden er nog vijftig vermist. Eerder vandaag werd bekend dat een smokkelaar 150 mensen overboord zette. Dat zou vijftig mensen het leven hebben gekost. De politie in Londen heeft een man opgepakt die enkele maanden geleden tijdens het hardlopen een vrouw voor een bus zou hebben geduwd. De vrouw viel op de weg, vlak voordat er een bus aankwam. Die remde net op tijd, waardoor de vrouw alleen gewond raakte. Een kwartier later liep de hardloper weer terug. De vrouw was nog op de brug en probeerde hem aan te spreken, maar hij negeerde haar, politie kon de man deze week aanhouden, nadat de beelden van hem waren vrijgegeven. Het weer een aantal buien, maar ook zon. In het zuidoosten kan de regen lang aanhouden. Morgen in het oosten regen. Aan de westkust de meeste zon en een graad of 19. Zaterdag is het overal regenachtig. Dit was het. ZFM. Het... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is zonbakker van de ANWB. In de randstad nog altijd vertraging op de A12. Van Den Haag naar Utrecht. Wij zoeten meer vijf kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht door een spoedreparatie. De vertraging nu bijna een kwartier.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 Hele goedemiddag luisteraars, het is dus donderdagmiddag 10 augustus. Ja, de tijd gaat snel. 4 uur, dus tijd voor muziekboel van live. Oftewel Hans en Ronald in de middag. En ons programma is te beluisteren via frequentie 106.9 en SIGO-kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet. www.zfm-live.nl. Wachten in deze twee uur. Nou, allereerst heerlijke muziek uitgezocht door Ronald. Dat is altijd wel goed. En het weer voor het komend weekend. En we hebben nog een column. En we hebben van alles voor u. En wat we doen is natuurlijk in Zandvoort. En de directe omgeving. En ik kan u zeggen het aankomend weekend is er weer genoeg. En de spreuk van vandaag is... Liefde en trouw zijn twee van de sterkste krachten ter wereld. Als ze samen gaan is er vrijwel niemand die ze kan weerstaan. En ik start vandaag met een leuk plaatje. Ik hoop dat het er in ieder afval nog een beetje dat wordt. Maar dat wordt u gezellig. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel luisterplezier. Summertime. summertime, sometimes sum summertime, summertime, summertime, sometimes sum summertime, summertime, summertime, sometimes sum summertime, summertime, summertime, sometimes sum summertime, S summertime. sometimes bo. Shut sometimes books and throw them away. Say goodbye to sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes no more sometimes Alkography and no more dolgy I'm the tree because it's All the time It's time to head straight for the mills It's time to live and have some thrills Come along and have a ball of regular free for all Well, are you coming or are you waiting Just so folks and my mum complain Hurry up before a faint It's summertime Well, I'm so happy that Find your lip, oh, how I love to Take a trip, I'm sorry, teacher, but Sip your lip, because it's Summertime It's time to head straight for the mills It's time to live and have some thrills Come along and have a ball of regular free throw Well, we'll go swimming and every day No time to work, just time to play If your folks complain, you say It's summertime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 Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Stel. Mooi, hè? Ja. Ja, we hopen allemaal dat het een beetje summertime nog wordt. Ja. Want het is zo variabel, hè? Het ene moment is het bloedheet, en het volgende moment krijg je de hagelstenen om je horen. Ja, en als je een beetje op leeftijd bent, dan kan je het allemaal niet zo bijhouden. Nee, nee, dat is het probleem ook, hè? Ja. Tijd gaat al zo snel. Ach man, als je oud bent. Net zo snel als dat je jong was, hoor. Ja, dat weet ik wel, maar het lijkt snel. Dat is wat anders. Ja, oké. Okay. De ene is een feit, de andere is het perceptie. Ja, ja. Weet je wat je ook gauw hebt? Als je veel drinkt, word je gauw blauw. Blauw, ja. Heb jij pijn? Nee, ik zong blauw. Oh. <laughs> ja, dat klonk dus, dus, wel als pijn, denk ik. Ja, ja het uh, klonk... Ja, ik, uh, kan het me voorstellen. klonk als een bevalling, zeg maar. Ja, nee. Oh, nee, je, ja. nee, alsjeblieft niet. <laughs> ja, Alsjeblieft niet. Ja, zo klonk, het kan ik ook niet helpen. Nee, jij maakt die herrie. Ja, dat is waar. Ja. Ik, uh, ik heb wel een nieuwtje. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij opent een botenavond.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 Verle hulpverleningsvoertuig, wat een mooi naam, zijn te bezichtigen. Terwijl de bemanning klaarstaat om u alles te vertellen over hun veelzijdige en belangrijke werk voor de reddingsmaatschappij. Al met al, het lijkt, blijkt een gezellige avond te worden, waar iedereen welkom is. Ja, aanrader. Nog een keertje, kust hulpverleningsvoertuig. Ja. Mooi woord. Ja. Hoor, uh, hoe heet dat ook alweer, dat spelletje? Ja. Glachje. Woordfeut. Glachje. Ook. Het woordfeut? Ja, voor, dat doet Jannie al, nou, het woordfeut. Ja, maar dan schreeuwen wat Jannie allemaal doet. N nou. Ja, oké. Okay. We hebben een discussie hierover wie, wie van de twee dames van Abba nou uh, de, het prettigst was om naar te kijken. Deze? Ja, dat vond jij. Ja, ik vind ja, ze ja. geen van twee. Ja. Nee, dus ja, ja, van, ja, ja, ja. En waar we het ook over hadden, het is heel vreemd dat het eigenlijk met hun solo nooit wat geworden nee. is. Dat is heel raar. Maar dat was, de twee dames waren al solo voordat ze bij Abba ja. terechtkwamen. En toen is het ook nooit wat geworden. We oh, hebben allemaal van die mini-hitjes gehad. Ja, oh, ik vind het een mooie stemmen. Ja, vind een dat zei ik. Ik vind ja. het een beetje een snerpend geluidje. Oh, no. Zet je ja. zet je radio wat meer Bas? Huh? Zet je je radio wat meer Bas? Ik weet niet of Bas dat leuk vindt. Bas, Bas vindt dat wel leuk. Oh, okay. ja. en, dus, ik doe maar eventjes de evenementagenda. van, van, van ja. ga ik doen. Van augustus. De 11e is de in Ibiza-stijl. Badhuisplein van 12 tot 8. Dus dat is morgen. Zondag zomermarkt Boulevard. Boulevard de Vauvage van 11 tot 9. Ook de twaalfde, e makreelroken, Zandvoort, open kampioenschap, raadhuisplein, aanvang om half tien. Ook de twaalfde, festivari, feest bij Safari Lodge, 1 tot 11 uur s avonds. De 13e, saxofonist Ademspoor bij Plazant, aanvang om 4 uur middags. De 18e tot de 20e, DTM Zandvoort, circuit Zandvoort. De 18e en de 19e, tweedaagse van Zandvoort. Zeilwedstrijden bij, bij Watersportvereniging Zandvoort. De 19e, Dancing in the Street. Muziekfestival in het centrum, aanvang om 8 uur. En ook de 19e, daar is hij weer. Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vavage van 11 tot 9 s'avonds. Dus er is weer genoeg. Ja, zoals altijd in Zandvoort. Ja, ja. Dat is waar. Zandvoort heeft het, de jingle. Ja. Ja, ik ben altijd zo benieuwd wat de dokter ervan zegt als, als, als je dat nee. hoort. Ja. Oh, dokter, ja. ik, ik heb het. En ja. zegt hij nou, wat heb u? Pot voor, voor <laughs> gewoon internet even over uh, vakanties, hè? Ja. Het AD, het heeft een lijstje... De top 10 meest absurde klachten uh, gepubliceerd. Oh? En daar zaten echt klachten tussen. Dat je denkt van, echt waar? Heeft iemand daarop gereageerd? Ja, zoals een Belgisch stel... <lacht> oh god. <lacht> Die heel tevreden was over hun bestemming... in de, uh, het Caribisch gebied. Alleen dat ze na 9 uur moesten vliegen... dat vonden ze een beetje lang... En het was bovendien niet heel eerlijk, want ze kwamen een Amerikaans stel tegen die hadden er maar vier uur oh, over gedaan. Dat dacht ik wel dat het zoiets was. Ja. Wel, of een stel wat in Zuid-Frankrijk of Zuid-Spanje op vakantie was en aan het klagen was dat er wel heel veel Spanjaarden daarin de rondliepen. Die ja. ja. kwamen ze overal tegen in de taxi. Op de camping in de ja, winter. Dat zeggen wij altijd als we de grens over gaan. Dan zeggen, jezus, wat een ook Duitsers rijden ja, hier toch? Ja, ja dus de grens van Zandvoort waarschijnlijk. Ja, nee, nou, dat is als je Zandvoort binnenkomt weer. Ja. Hebben dat, wij nog wat? Uh... Nou, nou, nog even niet, nee. We gaan ja. straks naar de kolom, denk ik. Ja, we gaan straks naar de kolom. De kolom? Oké. Okay. The... Mijn muziek hier dan. Screamed down with the plan and the key to enter into Moo Moo Rides through the tribes of the Jams I know where the beat is at, cause I know what time it is Bringing home a dime, making mine a 99, 99 New style moon wild, always on a mission While fishing in the rivers of life Fishing in the rivers of life Fishing in the rivers of life Fishing in the rivers of, fishing in the rivers of Fishing in the rivers of life shit, Column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij ben ik een paar weken tijd doodgewoon helemaal om. Van niet-voetballiefhebber naar een supporter van het vrouwenvoetbal. Wat heb ik genoten van een heerlijk spannetje potje voetbal? Maar dat hoef ik niet te vertellen, want iedereen heeft natuurlijk naar de uitzending gekeken. Mijn eerste kennismaking met voetballen was meer een interesse voor een leuke jongen: het voetbal bij Meeuwen omdat het voetbalveld aan de Vondelaan dicht bij mijn huis lag... ging ik, samen met mijn vriendinnetje, er vaak naartoe. Gewoon om hem aan te moedigen. Maar hij zag ons en in het bijzonder mij niet staan. Toen vond ik het opeens een rotsport. Elf knullen die achter een bal aanrennen. Boeiend zeg. Mijn liefde voor de jongen en de sport waren in één klap verdwenen. Het is ook nooit meer goed gekomen. Zelfs toen, in 1988, Nederland Europees kampioen werd. Ik stond heerlijk de was weg te strijken en had de radio aan. De kinderen waren met oma naar de enige echte dierentuin in Rotterdam. Dat was al een feest op zich. Mijn tweede beleving met het Europees kampioenschap was in 2012. Mijn kinderen kwamen voor mijn verjaardag naar Griekenland... en samen speelde Nederland, ik heb geen idee tegen wie. We zaten samen met een Griekse familie voor de buis... helemaal getooid in het oranje. Het terras versierde met oranje vlaggetjes... en kaasblokjes met Hollandse, Hollandse prikkertjes. Het werd een stille avond, want Nederland verloor... Ik besloot voorgoed om voetballen te boycotten. Ik was er helemaal klaar mee. Maar zeg nooit nooit. De eerste keer dat ik weer naar de EK voetbalwedstrijd op tv... keek ik samen met mijn kleindochter. Het was vrouwenvoetbal. Het commentaar van mijn kleindochter was zeer vermakelijk. Ze vond het maar stom dat veel meiden een paardenstaart droegen. Veel te gevaarlijk. Daar kan de tegenstander aan gaan trekken. Waarom doen ze het haar niet in een knotje? Verder was de make-up ook niet goed aangebracht. Nou ja zeg... We kijken naar voetbal en niet naar een modeshow, zei ik lachend. Ik betrapte mij erop dat ik steeds riep, kom op jongens. En toen sloeg zomaar de vlam in de pan en werd ik weer verliefd op voetballen. Meiden, bedankt. Het was super. Nel Kerkman. Kloppen, hè? Ja, dan hoef je niet te bellen. Dan valt er allemaal niks te ringelen nee, met het dat, belletje. Nou ja, je kan het proberen. Hè? Nee, dat kan je niet met een deur kloppen. Dat, nou. kan je wel, dat, dat is onzin, Hans. Dan klop je, je, je ermee. Er ja, met, je dan je belletje? klop je met je belletje. Ja, dat, uh, dat klinkt wel ja, heel ja, bijzonder, ja, ja. zoals jij het nu zegt. Ja, maar? nou, dat is ook zo. Ja. Het is bijzonder. En uh, maar, maar, maar ik kom nog even terug op dat vrouwenvoetbal... En de succesvolle oranje voetbalvrouwen die zondag in Enschede de Europese titel veroverden, hebben ook in Zandvoort het nodige losgemaakt. Toen de Leeuwinnen de Deense dames aan hun zegenkar hadden gebonden, barstte op gathuipplein spontaan een groot feest los. De in oranje uitgedoste gasten van het wapen van Zandvoort trokken met een gigantisch rood-wit-blauwe vlag door het centrum van het dorp. Om haar hun voetbalsucces met iedereen mee te delen. Zou Nel er achteraan gelopen hebben, denk je? Ik zou het niet weten. Nee, gaan we volgens de keer eens aan de vragen? Het zou zo maar kunnen. Moeten we dat aan NL vragen? Ik ga het aan Nel vragen. Ja, jij gaat het aan NL ik vragen. Ik ga het aan NL vragen. Je had het in eerste instantie over we. Oh ja, ik. Ja, precies. Nou, ga het aan NL bij vragen. Bij deze nou, hou ik je Ga ik doen. Yo. Dit is ZFM. Zandvoort. Je wilde nog wat zeggen, hè? Alles? Ja, je hoort het morgen. Ah, oké. Okay. Verliep ik Dat is ook beloofd, hè? Ja. No sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ah, Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió, baby. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en sí. Ik que eso no es normal, oh, no, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me y me digas que también tú, tú sientes lo mismo. Tú te enamorarías. Fui tu confidente, el que secreto más sabía de ti. Pero a quien quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron familie. En nuestra historia, solo hubo un mínimo error: ser tu confidente y meterle al corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Hoy. Podemos hacer amigos solos en la habitación. Tú sabes, baby. Dice que su no es nuestro porque te conozco porque reconozco ese no fue nuestro plan Solo quiero que me meces si me digas que también tú sientes lo mismo que no sabes qué te pasa pero ya se te me Ik confidente toch zin van om uh, niet zo'n land even te zijn pero heel veel van die en uh Spanjaarden in de rond te stampen. Ja. ja. Portugal. Ja, ja. Niet, oh. ja. Het is wel gezellig liedje trouwens. Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar het nee. is gezellig. Nee. Ja, je, de meesten verstaan ook niks van ons, dus dat nee. maakt niet zo veel uit. Anders... Daar heb je gelijk nee, in. Dat is niet belangrijk. Ja, natuurlijk heb ik gelijk heb je, in, heb jij, zeg ik het niet. Heb jij een tato? Nee. Waarom niet? Want ja. anders zou je namelijk naar uh, Debbie Zandvoort kunnen gaan. Want ondanks publiceerde de Zandvoortse krant een artikel over Debbie Drommel. Een tato-artiest die als Debbie Zandvoort momenteel namaakt in de internationale tattoo, tattoo -wereld. Afgelopen weekend werd ze tijdens een grote tattoo in Duitsland... tweede in een van de moeilijkste categorieën, Best of Realistic. Ha. Nou, Haché. Haché? Haché, ha dan kan je daarheen. Haché. Haché. Ha ja. Nee, ik ga wel er eentje binnenkort uh, zetten, maar dat, uh, ik, dat kom je vanzelf wel tegen dan. Je voorhoofd. Ja, dat dacht ja. ik al. Wie, wie dit leest is gek bij <laughs> Ik Ja, nou, je moet even wachten met wegrennen, hè. Dat weet je. Wat? Nou, voor, oh, nog een uurtje hierna. Oh, zo bedoel je. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan mag je, ja, je wel wegrennen, Je kan je een transistortje meenemen. Ja, dat dat is ja, maar daar kan je niet Reden. mee uh, presenteren. Met een transistortje. Dat bedoel ik. Oh, je, dat ik wegren? En, ja, dat bedoel ik, ja. En dat klinkt als inspanning, dus dat ga ik sowieso niet doen. Ah, Oké. Okay. <laughs> maar er is in de, in, de, in de Haltenstraat een nieuwe hobbywinkel geopend. En dat is een, uh, het is een speciaalzaak voor name de hobbyist... die tekent, schildert of andere handenarbeid als hobby heeft. De winkel is kleurrijk ingericht... en de medewerkers kunnen u van goed advies voorzien. Dus u hoeft niet meer naar Haarlem voor die speciale olieverf... of dat te gekke penseeltje, of wat dan ook. Nou, dat is toch altijd handig? Ja. Nou ja, ja. Wij, wij, in, in Hoofddorp uh, missen wij zulke soort winkels echt. Ja, ik moet, ja, ik moet altijd naar, een, naar Haarlem of uh, Bloemendaal. Of, of. Ja, dat, dat is jammer. Nou, Hans, ik word daar zo emotioneel van. Het is dat goed. Dat, ging, zeg. Ja. dat was ook de bedoeling. Oké, okay. nou, doeg. Nou, dan is het gelukt. <laughs> dat toch weer een beetje in de ere herstellen... want dat vond ik toch wel een leuk onderwerp altijd. Ik heb meteen een vraag aan jou. Weet jij welke kleur een spiegel heeft? Nee. Dat ga ik je nu vertellen. Ik mm, ben benieuwd. En dat is wit. Zegt wit? Een, wit. Zegt natuurkundige Carl Beenhakker en legt het uit. We nemen een voorwerp wit als alle kleuren weer kaatst... zonder een kleur te absorberen. Het omgekeerde, een voorwerp dat alle kleuren absorbeert... noemen we zwart. Nee, absor ja, absorbeert. Nee, Beenhakker heeft het wel over een ideale spiegel. In werkelijkheid zal een spiegel wel degelijk bepaalde kleuren absorberen, zegt hij. Want een spiegel is een verzilverde achterkant met een glasplaat ervoor. Een glasplaat van een halve centimeter dikte absorbeert ongeveer 10 tot 20 procent van het licht. Maar het minste de kleur groen. Daarom krijgen voorwerpen die je voor een glasplaat bekijkt een groenige zweem. En de spiegel neemt dat over. Maar hoe komt het dat een spiegel spiegelt... En de andere voorwerpen die we kennen als wit niet spiegelen, zoals een vel papier. Het verschil tussen een vel papier en een spiegel zit hem niet in de kleur, zegt Deenakker, maar in de richting van het weerkaatste licht. Een vel papier weerkaatst diffuus. In alle richtingen dus. Ook als de bron maar uit één richting komt. Een spiegel weerkaatst spiegelend, dus is, nee, dus in één enkele richting. Ja, spiegel heeft een brandpunt. Ja, dat is het. Inderdaad. Oh, je snapt het al. Ja hoor. Al oh, wat goed. Ja. Nou, nou. dat was het. Dat was het, ja. Man, man. man dus je man. weet het nu. Een spiegel. Ik zo onderdrukking. Een spiegel. Welke kleur is een spiegel? Geel. Wit. Oh. groen. Oh nee. Ja, een oude spiegel is die. Voor die ja, dit, uh, ja, ja. Ja. Dat vergeelt. Wit vergeelt. Ja, maar een spiegel vergeelt niet. Jawel. Nee, nee, daar komt. Jawel. Vaak laat hij zilverlaag los. Maar dat nee, heeft niks precies. met vergegen te maken. Ja, de vergrauwer in vergeelen, Dat had je vroeger. Ja? Ja, de Vergeler. De vergrauwde, oh, de vergelder. Nee. Ja. Oh die. Ja. <laughs>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 Gaat het uit alles als het donker is? Dat begrijp ik niet. Ja, hij hey, wel. Je vraagt het aan mij en dan verwacht je ook een antwoord. Ja, bo de borst doet ik, het wel. Hij krijg weer ons weer onzin. En dan ja. ga je weer zeggen: van waarom zeg je onzin? Ja, en waarom zeg je onzin? Zo, zo zitten we in zo'n vieze vie vie vie vie vie vie vie vie zo cirkel. Uh, Albert Reulich, ja, mooie naam, exposeert de hele maand augustus in de wachtkamer. In augustus presenteert Gallery de Wachtkamer de Heemsteedse schilder Albert Kreulich. Reulig In de Galerie is een overzicht te zien van zijn werk. Naast hem, ook Zandvoortse kunstenaars, zullen die een presentatie houden. Reulig maakt ook stillevens en schilderijen als beeldgedichten. Hij baseert zich hierbij op de gedichten van zijn vrouw Mieke. Een aantal hangen ook in de wachtkamer. Hij noemt zijn schilderijen abstract realistisch, waarbij hij nieuwe symboliek gebruikt. Ik kan niet zeggen dat ik nieuwsgierig ben. Wacht, wacht. Waar, waar is de wachtkamer? Weet jij dat? Ja, nee, nee, nee, nee. Volgens mij is dat ergens bij. Uh, is dat de, niet bij het, bij het nieuw, plein? Da, ja, bij de Louis David's -creden. Ja, daar in de buurt, hè? Ja. Volgens mij wel. Oh. Maar een um, slag om de arm, dus ik laat me graag corrigeren. In de wat de doe de? je daar? Slag om de arm. Oh, doe je dat? Okay. Ja. Ik denk, wat doe je al? Slag om je arm. Ja, toen keek hij me aan en ja, zei: Wat iemand, bedoelt hij nou eigenlijk? Zou iemand 112 kunnen bellen <laughs> en wat mannen met witte jassen? <laughs> Je nou, je slag om je arm, niet? Oh. Nee, nee. Ik nee. ben wel eens mijn kluts kwijt en die ga ik dan zoeken. Ja. Ja, je, je knikkers ben je ook wel eens kwijt, volgens mij. Ja. Kijk, ja. Hey, uh, ja. alle handsjes op een stokje? Ja. Uh, eerste uur zit er alweer op. Ga snel, hè? Dus we doen er nog eentje? Ja, ja, ja. En dan. Uh, gaan we de boodschappen doen? Gaan we boodschappen doen en dan gaan we even naar het nieuws luisteren. Ja. Nieuws, dat is een beetje dan zeggen ze eerst. Goeiedag! Ja. En dan krijg je een, een verhaal van vijf minuten te horen waarom het geen goede dag is. Ja, precies. Het is dus, alleen maar ellende wat ja, je hoort. Precies. Dus maar goed, dan, uh, daarna zien we elkaar ja. Horen we elkaar weer. Ja. Is ja. Goed. Hartstikke. Tot straks. Doei. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. There is. <laughs>